Goedenavond, dit is meneer Rutje. nog even? Ik, uh, ik heb een uh, stelverlaatje gebleven gezet en uh, ja, de conclusie is dat het is door genade alleen. Uh, nu is het wel belangrijk dat het gaat om de dankbaarheid der werken. De dankbaarheid der werken staat in het kort begrip in Artikel En Het is uh, van toepassing dat we hier als gereformeerder van de CGK en van de GGM dan moet je toch de wet doen. Daar is niks aan te doen. Dit betekent dat je niet de vrijheid van Christus hebt. Dat de kruis voor niks is. Dat de boel verloren is. Perra. Doei. En uh, dus dankbaarheid te werken. Artikel 64, 6, dat Verder wil ik nog het antwoord geven op de vraag. Hoe kom je tot verlossing? Nou, niet door te dankbaarheid te werken. Het antwoord op de puzzel, op de prijsvraag was nu en uh, tot slot wil ik nog iedereen fijne feestdagen toewensen. Want je weet nog maar nooit wat voor feestdagen op pad komen. Dus, uh, vind ik niks te zeggen. Verder willen we onze sponsors bedanken. Voor de hamburgers. Voor de friet. En uh, speciale dank aan, uh, aan, uh, aan onze goede vrienden Abner en John. We willen Abner en John uh, heel veel zegen toewensen. Ehm... Um, we hebben een speciaal rekeningnummer voor het geopend. Voor, voor privéjet. Speciaal privéjet. U kunt al uw geld storten op rekeningnummer 324529988. Dus 324529988. De naam van V. Eggermond te Enschede. U kunt daar al uw geld op storten voor privéjet. En de, we willen. We willen daarom ook hopen dat er, uh, dat er gul gegeven wordt. Want u weet het hè, wie karig oogst zal karig zijn. En andersom natuurlijk. Ik, uh, ik wil er alleen maar aan toevoegen dat u een fijne avond heeft. En uh, God zegen En uh, tot ziens in de CGK en de gereformeerde gezinthe. Goedenavond.